Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Het Duitse vliegveld Wezen, net over de grens bij Nijmegen, wordt steeds populairder bij Nederlandse vakantiegangers. De luchthaven trok vorig jaar 56% meer reizigers. Van alle vertrekkende passagiers was de helft Nederlander... wat neerkomt op een miljoen mensen. Wezen en andere kleine vliegvelden net over de grens... zijn door de invoering van de vliegtax populair geworden. Ook nu de vliegtaks is afgeschaft, blijven Nederlanders naar Wezen komen. In een groot deel van het oosten van de Verenigde Staten... is het openbare leven ontwricht door een zeer zware sneeuwstorm. Er zijn al honderden ongelukken gebeurd... Het openbaar vervoer ligt grotendeels stil en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Ziekenhuizen hebben mensen met SUV's opgeroepen om artsen en verpleegkundigen naar het werk te brengen. De storm is nog niet uitgewoed. Bij het Witte Huis ligt al 25 centimeter sneeuw. Weerkundigen voorspellen voor Washington 75 centimeter. Dat zou een record zijn. In 1922 viel in Washington 71 centimeter. In Noord-Ierland heeft het Ierse nationale bevrijdingsleger haar wapens ontmanteld. De katholieke splinterbeweging heeft sinds 1979 meer dan 120 moorden gepleegd... waarvan ook nog negen sinds het vredesakkoord in Noord-Ierland van 1998. De INLA had vorig jaar al aangekondigd dat ze afstand zou doen van haar wapens. Daar had ze tot dinsdag de tijd voor. Vanaf dan zullen leden van paramilitaire groepen worden behandeld als gewone criminelen... en zal de politie jacht maken op hun wapens. Vorige week sloten de katholieke en protestantse regeringspartijen... een akkoord over de politie en justitie. Daardoor kan de zeggenschap over politie en justitie... op 12 april worden overgedragen aan Noord-Ierland. Het weer, nevelig en soms motregen. Komende nacht ligt de vorst en er kan sneeuw vallen. Morgen droog en later op de dag breekt de zon door. Het wordt al maximaal 4 graden. Dit was het ene. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met nu. Zandvoort op zaterdag. Dat was de double dash was. Joop Ja, 80ste ja, minuut, een heel klein foutje in de verdediging van Monaco Dam zorgt ervoor dat de Berg de dag krijgt. En hij laat op een hele mooie manier de verdedigers zakken zien. En zorgt voor zijn derde doelpunt. En het vierde voor Zandvoort. Zandvoort lijkt met 10 minuten te gaan met 4 op. Kijk, dat zijn hele goede berichten vanaf het uh, sportveld van uh, SV Zandvoort. Welkom bij u te, uh, drie alweer. Van ja. Ik word een beetje afgeleid van jou, wat wilde je nou gaan doen? Ja, Hang maar gewoon op, Joop begrijpt het wel? Oké. Okay. Oké. Okay. Goed. <laughs> Straks uh, uiteraard zo dadelijk om uh, kwart over vier zijn we weer terug bij Joop Fres. Ja. Voor het slot. Ik, ik maak gelijk even van de, van de gelegenheid uh, gebruik om de evenementenagenda van uh, Zandvoort uh, voor, uh, voor dit weekend even met u door te nemen. En wel, uh, morgenmiddag is er een wienermiddag in het wapen van Zandvoort en de aanvang is uh, drie uur. En in Café Alex, uh, het Jazz Café, is de jaarlijkse reunie van Flowertown Jazz Band. En dat begint om half vijf. Er is natuurlijk meer jazz. Uh, morgen en wel uh, trombonist en componist Ilja Rijngoud is, komen, is morgen te gast in De Krocht. Bij alweer een volgend concert van de reeks Jazz in Zandvoort. Rijngoud Rijn componeert en arrangeert voor de meest uiteenlopende bezettingen een groot aantal jazz- en moderne klassieke composities. Is al op CD verschenen. Voor zijn compositie No Substitute heeft hij de internationale Thilonius Monk Award 2003 gekregen. Het concert in de krocht begint om half drie... en de toegang is 15 euro. Studenten, studenten betalen slechts 8 euro. Dus het concert begint om half drie. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek... want de gemeenteraadsverkiezingen die gaan eraan komen... Uiteraard live te volgen bij CFM. Ja, op 1 maart de debat, waarvoor ik die cursus heb gevolgd. Oké, okay, jij doet mee dus. Nou, ik ben, ben al niet gevraagd. Oh, okay. Maar uh, even kijken, dat is dus 1 maart de fractievoorzittersdebat vanuit de krocht. En natuurlijk de, de avond zelf zal CFM ook achter de présence geven bij, uh, bij de stemmingen. En aankomende donderdag hebben we politiek Café in het Wapen van Sonfort. Dus aan het gastensplein. Helemaal goed. Dus politiek geïnteresseerd en kunnen hun hart weer ophalen. En donderdagavond dus uh, iedereen uh, van harte welkom om uh, de politieke discussies mee te maken hier in uh, En die, die zijn heftig. Heftig, wow. heftig. Hier is Carly Simon. He Dan gaan we snel over naar Jafres. 84 minuut een hele mooie voorzet. Vanaf de rechterkant van Maartje Berg. Michel daar aan. Laat de bal heel lekker lopen. En daar stond al helemaal vrij. Max Aardewerk. Die voor 5-0 zorg. En we hebben nog 5 minuten te spelen. Helemaal geweldig. <laughs> Al twintig jaar het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar ZFM. ZFM. Het is een kwestie van gedoe. Rustig wachten op de dag. Moest komen en op de dag voor alles wat ik wou, maar waar ik nooit kreeg. Was het deur, de duur of te vroeg of te laat mee. We wachten op succes en op dit mooie dag. Kijk in de zon en in de zelf voelijk. Verriet word ik weer hebben rond mijn gevier. Maar tot nu toe heb ik al niet meer geleerd. Het is een kwestie van gedoe. Ik heb toch de kim al dat weer En met een gezicht zat ik niet laat verlieren. Of ik kim nog de dee, ik leef verkeer. ik vroeg hem maar door Denk je, denk je, denk je, ik begreep het niet. Maar ik heb je het nou, hoe alleen. lief? Het is een kwestie van want... Dag, dan loop ik door Maastricht Dan de mensen, denk ik, en dat gezicht Dan loop ik over Stroot en meer ja. nog een door Dan heb ik beroemde, ik ben herkend tegenwachten op de dag dat heel Holland limbersloopt dat heel Holland limbersloopt Doet het altijd enorm goed op feestjes en praktijkjes. Dus. deze zingen van Rowan Herse en het is een kwestie van geduld nou, we gaan naar de finale van de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen Monnikendam. Monster scoren. De wedstrijd die Zalvoort helemaal mee zat, Joop. Ja, en ook uh, geduld, hè. Want dat hebben Zandvoort gehad. De laatste, nou, laten we zeggen, uh, 20, 25 minuten is Monnikendam redelijk veel op de helft van Zandvoort geweest. Maar kon het gewoon niet afmaken. En ik vond juist met de verzorger van uh, Monnikendam te praten. Ik zeg, jongens, vijf punten uit twaalf is Ja, zeg, we zijn wel iets beter dan voetballen. Maar gewoon niet goed genoeg. En dat blijkt ook wel. Want Stotterdam heeft het vanmiddag absoluut niet moeilijk gehad. Ze hebben Vet uh, Ik zeg, -de -Vet heeft een schitterende penalty gestopt. Met een, een, een hele mooie inzet daar gestopt. En het eigenlijk, is eigenlijk het enige wapenfeit wat je van Monnikendam kan zeggen. Meer is er niet vandaan gekomen. En ook die penalty was gewoon niet met overtuiging genomen. En daarom kon die ook, denk ik, redelijk mogelijk door De Vet uh, gestopt worden. Uh, ja. 5-0, ik ga er niks meer van maken Het is hartstikke goed Nu wordt er een overtreding gemaakt Door even kijken, Michel Daan op eigen helft Maar goed, dit is helemaal niet zo belangrijk De vrije top derhalve, trap ter halve voor Monnikendam En die gaat naar de, helemaal naar links Helemaal weg En dan staat er eentje buiten spel Gevlacht en gefloten. Jammer voor Monnikendam, Maar uh, even kijken, Michel Menjo mag die vrije schop gaan nemen Ter hoogte van een 5 meter lijn van Zandvoort En hij speelt de bal naar de VET, de vet mag hem dus niet oppakken. Moet met de voeten gaan spelen. En neemt er alle tijd voor. Natuurlijk, er staat nog 10 seconden op de klok. Ik heb geen idee hoeveel de scheids dat er natuurlijk bij gaat tellen. In de eerste helft deed hij er helemaal niets bij. En ik denk dat het er ook niet zal gebeuren. Want hij kijkt nu al op zijn klok. Dus de klok staat er bij Zandvoort op 9 minuten. En inderdaad, daar is het eindsignaal. signaal. heeft een hele makkelijke middag. Gehad. Maar dat moet je altijd wel verwachten. Na Zo'n lange winterstop als nu. We zijn twee maanden niet in het veld geweest. En nu wint Zandvoort met 5-0. En ik denk dat er niet meer dan terecht is. Ja, lekker Begin, uh, lekker beginnen ze ja, naar de winter stoppen. Ja, dat is wel lekker. Maar ja, we hebben een probleem, want volgende week is er weer een inhaalprogramma. Uh, en dan speelt Zandvoort weer niet. <lacht> <Okay>. <lacht> ik, kan, ik kan er ook niks <lacht> uh, de, de, Zondag doen. Uh, Zondagmorgen is vrij. En die speelt volgende week weer. Dus volgende week wel uh, alleen op zondag wat te doen hier op Zandvoort. En dan kan uh, Keur weer eventjes gaan kijken of hij de mannen die vandaag niet aanwezig zijn weer in kan passen. In zijn standaardtelefoon. En dan praat ik over uh, uh, Bas en uh, Ronald Kales. En. Ja, dat zien we over twee weken weer. Ja, begin van het seizoen uh, was helemaal niet zo goed voor uh, SV Sofort. <laughs> maar ze zijn uh, goed bezig op dit moment. Nou, het begin was juist wel goed. Alleen daarna, uh, na de eerste 5-6 wedstrijden, ging het, uh, het weg. Ja, Dat was erg jammer natuurlijk. Een aantal wedstrijden achter elkaar verloren, toch? Ja, nou ja, gelijk is wel het even verloren, ja. en verloren. En uh, ja, dat was natuurlijk wat jammer. Maar uh, ze hebben nu, uh, laten we hopen de, de goeie, het goede gevoel weer te pakken. En uh, deze 5-0 mag daar uh, lekker aan mee helpen. Absoluut, een uh, applausje waard. Dankjewel Jan En tot okay, een andere hey, keer. Uh, heb, je, uh, heb je wel je duim op jouw voor over nu? W ja, zeker oh, ja. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Absoluut. Heel kommen. Hé Jap, fijn weekend. Dankjewel. Ja, okay, uh, uh, oi, Bedankt. Dat was Jan Yeah Where she Daar moet je niet te makkelijk over denken. Albert, ja. Nee, zo praten wij niet. hè? Ik zal niet zeggen waar je het over had. Nee, Jongens, in ieder geval de korrel in earring bij CFM. Radar Love. En daarmee is het bijna half vijf. Hoog tijd voor de bioscoopagenda. Ja, de filmagenda van 4 tot en met uh, 10 februari. Dagelijks de prinses en de kikker. Daar heb ik trouwens laatst van de week een verhaal over gehoord. Is dat die... Als kinderen daarheen gaan, dan gaan ze die, zang, die, die, die kikker nadoen en dan krijgen ze last van hun stembanden. Echt waar? Ja, dat oh. stond van de week in de krant. Dus uh, de voor, uh, meekijken gewenst vanaf zes, dus de prinses en de kikker. Uh, hij draait uh, ook nu de hel van 63. Nou, wat moet ik daar nog over zeggen? De beruchte en bekende Elfstedentocht in die barre omstandigheden. Met Chris Segers en Cas Janssen in de hoofdrollen. En uh, wegens succes geprolongeerd It's Complicated. Een van comedie met Meryl Streep en Alec Baldwin. En woensdagavond in de filmclub Simon van Kolm vanaf half acht. We shall overcome. Uh, iets anders. Dat is al enige tijd geleden. Of een paar drie kwartier geleden kregen we de tussenstand door van het vierde. was 2-2. Nou, ik heb verder nog niks gehoord. Dus het zal ook wel in 2-2 zijn geëindigd. Genoeg. En uh, na het volgende nummer gaan we even naar het circuit kijken uh, hoe de uh, vrije trainingen zijn verlopen op het circuit. Lijkt me een mooi plan. En ik weet wat jij zondag gaat doen, morgen. En het Rob de Nijs heeft er een plaatje over gemaakt. De wereld staat voor ons heel even stil. want zondagje worden, hoor, voor mijn collega Albert Janvors. Ik hoor het van Rob de Nijs. Ja, zondags ontbijt. Gord, gordijntjes dicht, lekker ja, tegen elkaar gaan. Ja, kruidje erbij, eitje Kru erbij. erbij. Nou, het kan gewoon niet meer stukjes doen. Circuit Park Zandvoort. deze update. Snel over de Willem van deze op circuitpark Park Zandvoort. Morgen ja, de 4 uur race. En vandaag uiteraard ook uh, de trainingen uh, daarvoor, uh, Willem. Ja, dat klopt. Helemaal uh, de vrije tra trainingen uh, voor uh, morgen. Armen we met uh... Nieuwjaarsreis, uh, het nieuwjaarsreis is dat het opgezet wat om in uh, Doentje te reizen en dat heeft toch uh, wat echte charme. Maar uh, op dit moment zijn toch ook alle auto's uh, al voorzien van uh, brandende lampen. Want uh, het is toch wel aardig donker voor uh, op de rivier. Vrije trainingen die om uh, kwart en vijf afgelopen zijn. En uh, ja, er wordt uh, volop gebruik van gemaakt uh, door de fiets van die mogelijkheid om uh, dat vanmorgen nog wat uh, alles uh, op scherp te zetten, zowel de auto als de rijden eerder vertelde ik al een stem van de lade. soms oh, de, de jeugdige tennis die uh, de baan op gaat uh, in een ietsje spannend jaar van lade, jaar van lade, de Roepenjé en uh, fabrieksrijder uh, in het weten te van lade. nou, jaar van lade is uh, Heel kort gereden, die is daarna snel uitgestapt en in zijn auto richting de Veluwe. Want zijn vrouw was begonnen met bevallen. Dus dat heeft voor hem toch de prioriteit. Dat gaat voor, ja, ja. zeker gaat ja. dat ja. voor. Dus uh, of uh, ja te morgen is, uh, is natuurlijk afhankelijk van uh, hoe dat allemaal verhoogt. Uh, maar uh, ja, dat is een uh, mooi iets uh, voor ons uh, ja beter nieuws zoals hij de afgelopen tijd heeft gehoord gekregen. Van, uh, zijn werkgever laden want die laat staan nog tekenen, horen of uh, ze nog verder gaan met de autosport. Terwijl ja, toch een uh, contract hebt uh, voor volgend uh, jaar. Hey Willem, ja, we verstaan je af en toe een beetje slecht. Maar een vraag he. Ja, sap is natuurlijk overgenomen door Spijker. Het schiet me in één keer te binnen. Spijker heeft in de Formule 1 gezeten. Gaan we binnenkort ook een sap zien rond rondscheuren op een circuitpark, San voort? Nou ja, ik zeg nooit nooit, maar uh, voorlopig heeft uh, de autosportactiviteit van Spijker. Uh, beperkt zich uh, natuurlijk uh, tot de uh, Le Mans-series waarin ze uh, actief zijn uh, met de handen. Maar sap, ja, ik, uh, ik zeg nooit nooit. Het maar... zou wel mooi stunt zijn, denk ik. Ja, het zou zeker mooi zijn. Maar ik denk dat daar uh, momenteel nog niet de prioriteit ligt uh, van dat uh, coorteur. Uh, even een andere vraag. Zijn er morgen nog kwalificaties voor de startopstellingen? Of uh, ja, hoe gaat dat? Morgen, uh, is, uh, die gaat een, in de race gaat om 12 uur de start. En uh, we hebben een kwalificatie. Het uh, begint om tien uh, voor half. En dat uh, is een half uur uh, dat er mogelijkheid is om uh, te kwalificeren. Ah, Oké. Okay. Uh, natuurlijk altijd belangrijk uh, voor de startopstelling... Al is dat natuurlijk voor een vier uur race uh, van wat minder uh, belang uh, van waar je van start gaat uh, dan uh, tijdens de race over 12 rondjes. Ja, dat begrijpen we. <laughs> Oké, okay, maar in ieder geval vanaf half elf kwalificatie morgen en om 12 uur de 4 uur race. Ja. Gratis entree, had ik dat goed van jou begrepen? Gratis entree, je hoeft helemaal nergens voor te betalen. Ja, voor je uh, hapje en je drankje uiteraard... En... Wil je toch de auto mee naar je parkeren? Ja, dan moet je voor de auto wel betalen. En dat is vijf uh, euro. Maar wij zandvoortens gaan toch gewoon lopen? Ja, lopen ze op het fiets. Oké. Okay. Wij gaan morgen naar het circuitpark voort, Willem, dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. Oké. Okay. En ik zou zeggen, morgen om 12 uur klaar voor de start. Weinen niet, wenn de regen valt. Dam, dam. Dam, Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Dam, dam. Einmal nicht bei dir sein dam dam dam dam denk daran du bist nicht allein dam dam Dat Was een uh, gouden ouwe. Maar dat is er niet. Maar die ja. een generatiekloof. De jongeren generatie die. Generatiekloof. Inderdaad. Ja. Daar kan je het wel over hebben, ja. Jullie herkennen dit hele nummer nou, niet. Als je dan toch uh, voor, uh, voor dat soort muziek gaat, dan uh, ga ik uh, liever voor uh, deze. Oké. Okay. Ga je ga, ga nu de andere kant op? Nee, dit vind ik toch wel veel beter, hoor. Oh, Oké. Okay. Nou, laat ons verrassen. Oké. Okay. In vredesnaam. Dit is nou Frankie Goes to Hollywood. Ik ken het nummer wel, maar dat duurt niet zo lang als jij er nou hoort. Nee, nee, nee. Speciale remix daarvan. Jij werkelijk niemand en je hoort hem bij CFM. Ik kom daar volgende keer Jij vond het niks hè? Als ze gaan zingen wel, maar ik zag je een beetje zo kijken van wat is dit nou weer? Wij vonden hem goed, hè Joos Ja, Daan, vond je hem ook goed? Daar vond hem ook goed. Uh, de meerderheid wint, Albert-Jan. Nee, ik, ik, ik ben democratisch. Zo, zo, zo is er ook wel weer. Geen probleem. Okay. Uh, even uh, nog van alles nog wat. Even de aankondiging op 8 februari. Ja, dat is 8 februari. Om half acht bij Lal en Hardy. Vindt er een hele speciale rechtszaak uh, plaats. En uh, de zittende rechter, meester Kinnegin, zit de zaak voor. Oeh, die is streng hoor. Ja, en het betreft uh, hier een. Uh, een, een uh, uh, ja, laten we zeggen: en uh, Hardy versus de heer Koperbol en Terol. En uh, de, de, hetgene waarop de heer en uh, meneer uh, Brouwer van en Hardy aanklagen is omdat ze altijd te lang blijven, omdat het altijd zo te gezellig is. Dus u begrijpt het al. Dat een, en het schijnt dat raadsman Fink de stukken al klaar heeft gelegd. En uh, dus dat Meester Kindigin daar een zware dobber aan gaat krijgen. Maar Meester Kindigin zal hij zich daar wel goed van zijn zaak kwijten. En aanstaande dinsdag hebben wij de receptiefeest, ja. Feest CFM 20 jaar. En, uh, In take 5 om ja. 6 uur. En Daan en José hebben net het receptieboek opgehaald bij de Bruna. En uh, toen ze vertelden dat het voor de receptie was heeft Bruna ook een, een duit in het zakje gedaan met andere woorden. Ze mocht het receptieboek voor de helft van het geld meenemen. Daarvoor onze dank. Waarvan akte en hartelijk dank. Terug naar juli 1990. We krijgen het niet uh, helemaal rond uh, dat jaar, dus uh, volgende week uh, het vervolg. Nou, we hebben nog kwartier, dus, hoor. Uh... Okay. In juli 1990, tijdens de jaarlijkse bedevaart, breekt in Mekka paniek uit... in een voetgangerstunnel. 1426 pelgrims komen te overlijden. En de laatste deusjevo, ja, de laatste lelijk eend... ...rolt van de lopende band in de Citroënfabriek in Portugal. In augustus, eh, Irak bezet Kuwait. De Veiligheidsraad en de Verenigde Naties besluiten unaniem sancties te nemen tegen Irak. Dat land viel op 2 augustus 1990 Kuwait binnen. Uh, wie komt te overlijden? Sterfdag van Stevie Ray Vaughan... ...Amerikaanse blueszanger en gitarist. En 28 augustus roept Irak Kuwait uit als zijn negentiende provincie. Kuwait zou niet lang deel van Irak blijven. Begin 1991 zouden strijdkrachten uit onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het land veroveren en teruggeven in de, aan de Kuwaitis. En in september sterft Tom Fogarty, Amerikaanse pop muzikant bekend van de groep Creedence Clearwater Revival. En die hebben mooie muziek gemaakt. Die hebben een hele mooie muziek. Dan gaan we even naar Luftsrobotje. Doen we. Nick en Simon en Roos. En nee. de Geert-Dardaars. Abel en onderweg in Clearance Clear Runner, Revival. Uiteraard daarvoor ook weer. Ja. Ja, die plaat mogen we niet vergeten, natuurlijk. Nee, maar Toen we het we 1990 hebben. Toen zaten we in 1990. En deel 2 van het overzicht, de 1990, hebben we net besloten. doen we volgende week. Oké. Okay. Nou. Dat in het kader van het tijdgebrek. Dat bedoel ik, zullen we dan nog twee plaatjes gaan? Uh, even entertainment for you, hè? Ja? Corrie Konings gaan ze bellen, oh. geloof ik. Ja, hè? Ja. Ik kijk even naar links. Ja, inderdaad. Dus blijf luisteren, sowieso. Na vijf uur ook en... gewoon naar CFM. Blijf luisteren. Bellenellen is de ene laatste, zo vlak voor vijf uur. Het is dus toch te ver gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend. Kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde. I'm on, of home. Maar ik denk, nou, vertel het maar niet eigenlijk. Ja, we hebben het in de nabespreking wel even over. Ja, dat is goed. Doe maar orde met Bel en bij CFM Sanford op zaterdag. Wij zijn er volgende week weer, ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Gaan we gewoon in een feestje bouwen. Gaan we gewoon weer een feestje bouwen. Net staan komende dinsdag natuurlijk. Vanaf 6 uur de receptie. in t 5 hc Vanaf 6 uur en volgende week zijn we er gewoon weer. Want we hebben een heel jaar feest, hè? Dat dacht ik wel, ja. Een dat heel ik... jaar gaan wij door met feesten. Dus, ik na... heb nu al wist je niet. Na de klok van vijf uh, uur uh, Entertainment for You met Corrie Konings. Ja, ja? gaat hij presenteren? Nee, die gaan, ze oh, okay. die gaan ze bellen. Die gaan ze bellen. Ja? En nog veel meer verrassingen. Dus luisteraars, blijft u luisteren. Want de, de programma's van ZFM zijn absoluut de moeite waard... ...om naar te luisteren. En wij zijn er volgende week weer. Ja, en dit is een liedje ah, wat we altijd als laatste draaien. Ik ben er weer. Ja, dan draai we. hem wel. Anders heb je hem niet, hè? Nee, dat <lacht> is een beetje lastig. Daar moeten we het nog eens over hebben. Luisteraars, nog een hele fijne zaak. Hoe we dat gaan oplossen. ik nee, zeg het nou maar. Hoe gaan we dat oplossen hè? Wat gaan we oplossen? Nou ja, dat ik deze ook krijg van je. Nou, hebben we straks in de naam gesproken. Oké, okay, nee, dat is goed. Volgende en week zijn we er weer. Elk Entertainment for You staat helemaal onderwijs. klaar... ...om na vijf uur programma te gaan doen. I